1.5. Zorg en Welzijn In de zorg staat aandacht voor de mens centraal. Er is ruimte om te kijken naar wat iemand kan en zelf wil. GroenLinks staat voor een lokale overheid die faciliteert. Dit kan bijvoorbeeld door het bieden van gerichte hulp of het ondersteunen van vrijwilligers en mantelzorgers. Het is belangrijk dat professionele hulpverleners verpleegkundigen in de thuiszorg, schuldhulpverleners, de huishoudelijke hulp, mantelzorgers, vrijwilligers en andere begeleiders goed met elkaar samenwerken en elkaar snel weten te vinden. Door sport en beweging te stimuleren, te werken aan gezonde lucht en gezonde voeding aan te bieden op scholen, zetten we in op een goede gezondheid voor alle Nijmegenaren. In de zorg zoeken we naar balans tussen wat mensen zelf nog kunnen, informele zorg van leden uit iemands sociale netwerk en professionele zorg en ondersteuning. Voor de meest kwetsbaren zal altijd een vangnet beschikbaar zijn. GroenLinks wil de thuiszorg op peil houden. Daarom hanteert Nijmegen het principe van een schoon en leefbaar huis. Wat dat is? verschilt per cliënt en wordt in overleg bepaald. Zorg is dichtbij in de vorm van sociale wijkteams en de stedelijke informatiepunten, STIPS. Per wijk kan het verschillen welke voorzieningen aanwezig moeten zijn. Onze actiepunten. 1. De gemeente zet in op een sterk preventief beleid met een focus op het stimuleren van gezonde en duurzame leefstijl. Er is goede begeleiding naar zorg wanneer dat nodig is. 2. Een eigen financiële bijdrage voor het krijgen van zorg staat in eerlijke verhouding tot het inkomen. 3. Het persoonsvolgend budget, PVB, of een integraal persoonsgebonden budget, (IP). PGB, bij intensieve zorgvragen, zijn goede instrumenten waarmee mensen zelf hun zorg regelen. Bij toekenning wordt gekeken of mensen pgb-vaardig zijn. 4. Ervaringsdeskundigen zijn waardevol in de zorg. Zij weten immers het beste wat wel of juist niet werkt en krijgen daarom een goede opleiding en beloning. Punt 5. Nijmegen geeft invulling aan het VN-verdrag in zaken de rechten van personen met een handicap door een plan van aanpak te maken voor diverse leefgebieden en stimuleert maatschappelijke partners en ondernemers om er ook mee aan de slag te gaan. 6. Informatie van de gemeente Nijmegen folders, brochures worden opgesteld in makkelijk te begrijpen Nederlands en is toegankelijk voor mensen met een visuele beperking. 7. Elke wijk krijgt een sociale broedplaats, fysiek maar zeker ook virtueel, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten om ideeën uit te werken en projecten gezamenlijk op te pakken. Zo kunnen mensen in hun eigen omgeving bepalen welke voorzieningen en ondersteuning nodig zijn. 8. Zorgverleners zetten meer in op het actief burgerschap van degene die zij zorg en-of begeleiding bieden. 9. Mensen met een beperking, chronische ziekte of een psychosociaal probleem ontvangen ondersteuning die hen in staat stelt om aan de samenleving mee te kunnen blijven doen en-of om thuis te kunnen blijven wonen. Wat hebben we bereikt? Landelijke bezuinigingen op de huishoudelijke hulp zijn in Nijmegen gecorrigeerd. De zorg is behouden voor mensen die dat nodig hebben. Er blijft een vorm van het PGB bestaan voor iedereen die er aanspraak op kan maken. Er is een stadsdekkend netwerk van 10 sociale wijkteams gerealiseerd. De capaciteit van deze wijkteams werd verhoogd bij hoge werkdruk. Mantelzorgers en andere zorgverleners kunnen in Nijmegen 400 uur per jaar tegen een goedkope tarief parkeren. Om beter aan te sluiten bij de diversiteit in de stad... besteden zorgaanbieders meer aandacht aan het kunnen omgaan... met mensen met een verschillende achtergrond. Cultuursensitief werken noemen we dat. Dat is in subsidie- en inkoopvoorwaarden vastgelegd. Met woningbouwcorporaties zijn afspraken gemaakt... over huisvesting voor mensen uit de opvang... zodat begeleiding bij het zelfstandig wonen beter mogelijk is. Statushouders en werkzoekenden die psychisch kwetsbaar zijn worden intensief en actief op hun werkplek ondersteund. Dat levert uitstroom uit de uitkering en verbetering van de gezondheid op. Aan mensen die meer dan acht uur per week mantelzorg leveren... kan jaarlijks een bedrag van 200 euro worden gegeven. Dat is een mantelzorgcompliment. Mantelzorgers geven we de mogelijkheid om zelf ook af en toe tot rust te komen... door anderen tijdelijk de zorg voor de zorgbehoevende over te laten nemen. Respijtszorg is dat. Bewoners en cliëntenorganisaties worden actief betrokken bij het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid rond zorg, welzijn en wonen. Het initiatief van AED Dukenburg en Hartslag Nijmegen is ondersteund waardoor het netwerk van levensreddende AED's vergroot is.